Een hoorspel in 16 delen geschreven door Anne-Marie Selinko. Bewerking Jan Apon. Regie Hero Müller. Vandaag deel 9. Een moeilijk onderhoud met Napoleon. Staat onmiddellijk op deze ree? Deze ree staat onmiddellijk op het lidje aan vlucht wat, wat, wat is er, Jean Baptiste? Zo ben je gek geworden dus. Het is midden in de nacht. je nou, ik heb Oscar laten wekken. Ik wil dat het kind erbij is. Marie, Marie, kom vlug. Ja? Help de in. Is Oscar gewekt? Jawel, ja monseigneur. Die wet hem aan. Nee, doe nou toch een japon aan deze reden. De mooiste ja. het? Ik tref vlug mijn jas op. Hasje, hartje. Zorke, Ik heb de geelzijde japon meêgebracht. Wat is er toch aan de hand, Marie? Ik weet het niet. Er is een groot aantal heren in de salon. En dat midden in de nacht. Een groot aantal heren, lieve hemel. Deze moet je de diadeem op? Vooruit maar. De diadeem en alle juwelen. En als niemand me zegt wat er aan de hand is, dan, dan hang ik alles om wat ik heb. Nee, ik weet het ook niet. Het kind wekken dat midden in de nacht. Het is een schande. Ben je klaar, Désiré? Zeg, wil je me nu eindelijk eens zeggen wat er aan de hand is, Jean-Matisse? Nou, kan nou mevrouwtje, kan nou maar. Hè. Wees nou maar rustig. Wil je wel eens niet zo vriendelijk zijn en me eindelijk zeggen? Désiré, dit is het grootste ogenblik van mijn leven. Laat die juwelen nog maar en kom mee. Is Oscar daar? Ja, vader. Kom eens, jongen, kom eens. Geef me een hand. Het is de vader. Komt de keizer op bezoek? Nee, jongen, nee, jongen. Er is iets heel bijzonders, Oscar. Probeer alles te onthouden voor je hele leven. Ja. Nou, kom nou. Gustaf, Frederik Meurner van het landdragonders, mijn gevangene uit Lübeck. Ik ben blij u weer te zien. Koninklijke hoogheid, als kabinetskamerheer van zijn majesteit koning Karel XIII van Zweden, bericht ik u dat de Zweedse Rijksdag de vorst van Pontecorvo tot troonopvolger heeft gekozen. Zijn majesteit koning Karel XIII wenst de vorst van Pontecorvo te adopteren en als zijn lieve zoon in Zweden te ontvangen. Mag ik de heren aan uw koninklijke hoogheid voorstellen? Uh, graag. Ja. Onze buitengewoon gezant in Parijs. Veldmaarschalk Graaf Hans-Hendrik van Essen. Ach, u was gouverneur-generaal in Pommeren. U hebt Pommeren in dat tijd uitstekend tegen mij verdedigd, Veldmaarschalk. Overste vrede. Wij kennen elkaar. Graaf Brahe, een lid van het Zweedse gezantschap in Parijs. Oh, hoe maakt u het? Baron Friesendorf. Adjudant van Veldmaarschalk, Graaf van Essen. Nog een van mijn gevangenen uit Lübeck. Ik neem de keuze van de Zweedse Rijksdag aan. Ik dank Zijne Majesteit Koning Karel XIII en het Zweedse volk voor het vertrouwen in mij gesteld. Ik beloof alles in het werk te stellen dit vertrouwen te rechtvaardigen. Fernand, de flessen die ik bij Oscar's geboorte in de liet legger. Dit zijn de voorwaarden, Hoogheid. Het spijt mij... Wat spijt u, Hoogheid? Dat u geen gelegenheid hebt gehad daaraan te wennen. U hebt met grote trouw en grote dapperheid iedere politiek van het huis Waza verdedigd. Het was niet altijd gemakkelijk, Graf Essen. Het was zelfs moeilijk... Ik wil u op één punt van het schrijven attent maken. Het gaat over de nationaliteit. De adoptie heeft tot voorwaarde dat de vorst van Ponte Corvo burger wordt. Uh, hebt u verondersteld dat ik als Frans burger de troonopvolging in Zweden zou accepteren? Ik zal morgen een verzoekschrift tot de keizer van Frankrijk richten... en zijn majesteit verzoeken mijn familie en mij van het Franse staatsburgerschap te ontheffen. Ach, de wijn. Fernand, open alle flessen. Meneer heren, toen ik die wijn kocht, was ik minister van oorlog. Toen is Oscar ter wereld gekomen en ik heb tegen mijn vrouw gezegd... ...deze flessen zullen wij openen op de dag dat Oscar of Sier wordt. Koninklijke hoogheid, nu zult u het eerste Zweedse woord leren. Het is skol en het betekent santé. Ik wil dit glas leren op de gezondheid van zijn koninklijke Meneer uh, Heren heren, ik verzoek u dit glas te drinken op de gezondheid van zijn Majesteit de koning van Zweden. Skol. Hans, kan leren. Wat betekent dit? Ik zit hier op een sofa en ik hoor dat de Zweedse koning mijn man als zoon zal aannemen. Zweden, Stockholm. En in Stockholm woont meneer Peersen, die bij papa de zijdehandel is komen leren. Morgen zal hij alles in de krant lezen en niet weten dat de gemalin van de nieuwe troonopvolger het dochtertje van Clarie is. Mama, de heren zeggen dat ik nu de hertog van Zuidermannand heet. Marie, het kind mag toch geen, geen klare wijn drinken. Doe toch een beetje water in het glas. Ja, ja. Hoezo de hertog van Zuidermannand, lieveling? Verheug je op Zweden, mama? Zeg toch dat je erop verheugt, mama. Ik, ik, ik ken Zweden niet. Oscar, maar ik, ik zal mijn best doen om mij erop te verheugen. Meer kan het Zweedse volk ook niet verlangen. Ik, ik, heb een, een, ik heb een kennis uit mijn jeugd in Stockholm. Hij heet Pearson en hij heeft een zijdehandel. Kent u hem misschien, veldmaarschalk? Het spijt mij, Koninklijke Hoogheid. Uh, u misschien, Graaf Brahe. Werkelijk niet, Koninklijke Hoogheid. En Baron Meurner? Er zijn heel veel Persens in de Zweden Koninklijke Hoogheid. Het is een burgerlijke naam die veel voorkomt. O, oh. ja. Dan wens ik de heren nu een goede nacht. Of liever een uh, goede morgen, want de dag komt al door de goeie. Ik weet niet meer hoe ik in mijn slaapkamer ben gekomen. Misschien heeft Jean-Baptiste mij naar boven gedragen of marie en Fernand. Ik voelde dat hij op mijn bed zat. Maar mijn ogen waren dichtgevallen. Probeer eens Karl-Johan uit te spreken. Want zo zal ik voortaan heten. Karl-Johan. En jij, kroonprinses... Desideria. Dat gaat te ver, Jean-Baptiste. Ik laat me niet Desideria noemen. Een wens van je adoptief schoonmoeder. Desideria, de gewenste. Is er een mooiere naam denkbaar voor een kroonprinses die het volk zelf kiest? Ik ben in Zweden niet gewenst, Jean-Baptiste. Daar hebben ze een sterke man nodig en geen zwakke vrouw die bovendien nog een zijdehandelaarsdochter is. En alleen maar Monsieur Pearson kent. Ik ga nu een koud bad nemen en mijn verzoekschrift aan de keizer dicteren. Kijk me eens aan, Desiree. Ik verzoek voor mijn vrouw, mijn zoon en mij... ...ontheffing van de Franse nationaliteit. Jij vindt dat toch goed? Desiree? Je vindt het toch goed? Desiree, ik wil er niet om verzoeken als jij er tegen bent, hoor je me? Desiree, begrijp je niet waar het om gaat? Ja, Jean -Baptiste. Ik weet waar het om gaat. En je gaat met mij en Oscar naar Zweden? Als ik... Als ik werkelijk de gewenste ben en... Ja? Houd je me nooit desideria noemt. Ik beloof het je. Ja. En geef me nu nog een zoen voor je naar je ijskoude bad gaat, want... Ik wil weten hoe een kroonprins kust. Hmm. Net zo goed als een maarschalk. <laughs> Marie Marie Marie, hoe laat is het in vredesnaam? Twee uur in de middag, Desiree Twee uur in de middag? Heb ik aan al die tijd geslapen? Oh, lieve hemel, nu weet ik alles weer Hemeltje Marie, ik ben kroonprinses van Zweden Ik weet het, Desiree Wat was dat? Oscar speelde in de tuin met die Graaf Bra. Kroonprinses van Zweden, wie had dat ooit kunnen denken? Als ja, je overleden papa dat had beleefd. Begrijp jij eigenlijk waarom, Marie? Ik heb er geen idee van. Maar ik heb geen verstand van politiek. Spreker, u spreken, graaf? Had u tijd? We hebben in de eetkamer een ruit ingegooid. Ik hoop dat de Zweedse staat de reparaties zal betalen. De Zweedse staat is bijna bankroet. Dat dacht ik al. Ik kom bij u. Marie, zorg jij voor koffie? Uh, breng het me straks even in de tuin, ja? Met een paar broodjes. ze hier in het studeervertrek. Graaf Braaf. Zegt u mij eens eerlijk. Waarom heeft het Zweedse volk juist mijn man de kroon aangeboden? Zijn majesteit, koning Karel XIII is kinderloos en het bewondert in ons land sedert jaren het geniale bestuur, de grote capaciteiten van zijn koninklijke hoogheid. Men heeft de koning afgezet omdat hij krankzinnig is. Is hij werkelijk krankzinnig? We nemen het aan. De oorlogen hebben de staatskas geplunderd. Onze redding is de handel met Engeland. Maar slechts één man die een goede verstandhouding met Napoleon heeft... kan verhoeden dat Zweden gedwongen wordt zich bij het continentale stelsel aan te sluiten. Dat ziet het volk trouwens ook in. Overigens is een straatarme hofhouding bij de Neringdoende ook niet geliefd. De huiswaas kan de tuinlieden van de kastelen bijna niet meer betalen. Maar de burgers zeiden dat de vorst van Pontecorvo rijk was, stemden ze allemaal voor. Is papa zo rijk dat hij alle tuinlieden van Zweden kan betalen, mama? Over het algemeen neemt men aan dat parvenu's erg rijk zijn. Ik heb verzocht tot persoonlijk adjudant van uw koninklijke hoogheid te worden benoemd. Ik zou hem de eer willen verzoeken uw koninklijke hoogheid naar Stockholm te begeleiden. Dank u, graaf Bra. Maar weet u, ik heb nog nooit een persoonlijk adjudant gehad. Ik weet helemaal niet wat ik een jongen voor officier te doen moet geven. Uwe koninklijke hoogheid zal wel iets vinden. En tot zolang kan ik toch met Oscar de graaf van Zeudermanland, spelen? Als er tenminste niet meer ruiten worden ingegooid. <lacht> ah, daar komt Marie met de koffie. U drinkt toch ook een kop koffie, graaf graafbraak? We waren om half elf bij de keizer ontboden. Vijf minuten voor half elf betraden wij de antichambre die vol was met diplomaten, generaals... Buitenlandse vorsten en ministers. En die Napoleon soms uren liet wachten. Ik verzoek u de vorst van Ponte Carvo, maarschap van Frankrijk, met vrouw en zoontje aan te dienen. Tijd naar de vorst van Ponte Corvo met familieverzoeken. In wat voor kleding! Waagt u het voor uw keizer en openbevel hebben te bescheiden, maatschappelijk. Het uniform is een nabootsing van het Zweedse Rijksdaguniform, Sire. En u waagt het in een Zweedse uniform hier te verschijnen. U, een maarschalk van Frankrijk. Ik dacht dat het uwe majesteit onverschillig was... ...welk uniform door maarschalken gedragen werd. Ik heb de maarschalk Murat, koning van Napels... ...herhaaldelijk in haar dat uniform aan het hof zien verschijnen. Zijne Majesteit, mijn koninklijke zwager heeft een fantasieuniform aangeschaft. Voor zover ik niet geïnformeerd, zijn het eigen vindingen. Maar u... U wacht het in een Zweeds uniform hier te verschijnen. Voor uw keizer. U antwoordt u, maarschalk. Ik acht het juist voor deze audiëntie in een Zweeds uniform te verschijnen. Dat was niet mijn bedoeling u te aggresseren. Overigens is het ook bij mij gedeeltelijk eigen vinding. Als u uw majesteit de moeite wilt nemen, zit u mij. Ik draag de koppel van mijn oude maarschalksuniform. Laat u dat voorst. En nu de zaden. U hebt mij een akwaardig verzoekschrift gekomen, te U spreekt er in de bedoeling uit afstand te doen van de Franse nationaliteit. Een vreemd verzoek. Maar u denkt waarschijnlijk niet terug, Maarschalk. Bijvoorbeeld aan de tijd waarin u als sergeant het veld introk om de grenzen van het nieuwe Frankrijk te verdelen. Waar deze sergeant, overste en tenslotte generaal werd. Of aan de dag waar de keizer van Frankrijk u tot Maarschalk benoemde. Ik heb u al eens eerder gezegd dat ik u niet missen kan. Dat was in de dagen van Brumaire. Als de regering u daartoe opdracht had gegeven, had u mij laten doodschieten. De regering heeft u die opdracht niet gegeven. Ik herhaal, ik kan u niet missen. Als het Zweedse volk, u, met alle geweld tot troonopvolgen wilde, dan geef ik u daartoe toestemming. Maar als Fransman, als Maarschalk van Frankrijk, waarmee de aangelegenheid is afgeraden. Dan zal ik, zijn de muis, de koning van Zweden doen weten dat ik de troonopvolging niet kan accepteren. Het Zweedse volkwens een Zweedse koopwensje. Maar dat is toch onzin, tot? Kijk eens naar mijn broers, Joseph, Louis, Jérôme. Heeft een van hen zijn nationaliteit opgegeven? Of mijn stiefzoon? Eugenie. Majesteit. Vroeg, ik geloof niet dat u weet dat het Zweedse koningshuis krankzinnig is. De tegenwoordige koning is niet in staat ook maar één enkele zin duimen uit te spreken. En zijn neef moest worden afgezet omdat hij een nar is. Ik verzoek u in mijn tegenwoordigheid, zijn de uit Karel XIII van Zweden, niet te beledigen. aan zijn de wazelaars gek of niet? Voor Sin? Is uw man ook gek? Zo gek dat hij terwille van de Zweedse troonopvolging zijn nationaliteit wil opgeven? Het is een formaliteit, sieren. Wij kunnen anders de Zweedse troonopvolging niet accepteren. Punt 2. Uw ontslag uit het leger. Dat gaat niet bijna dat. Ik denk er niet aan een van mijn maarschalken op te geven. Als er weer een oorlog komt en als Engeland niet toegeeft, komen er niet beoorlogen, dan heb ik u nodig. Ik sta u toe zweet te worden. Het laat me koud of u Zweedse kroonprins bent of niet. Uw Zweedse regimenten zullen een deel van het leger vormen. Ik verzoek om ontslag uit het Franse leger. Ik, ik mag niet! Mag ik gaan zitten, sierge? Ik heb pijn in mijn voeten. U zult vele uren moeten staan als u als kroonprinses van Zweden uw onderdanen ontvangt. Gaat u zitten. Ach, heren, laten wij toch allemaal gaan zitten. <lacht> u wenst dus uit het leger te worden ontslagen om u als bondgenoot bij onze legers aan te sluiten, begrijp ik dat goed? Als ik mij bij uw wensen neerleg, dan geschiet dit omdat ik u geen hindernis in de weg wil leggen als een van mijn maarschalken door een oud, niet meer gezond voorse huis wordt geadopteerd. Het is zelfs een uitstekend idee voor het Zweedse volk zijn vriendschap met Frankrijk te betuigen. ...door de keuze van één van mijn maarschappen. Ik hecht veel waarde aan dit bondgenootschap. Ik feliciteer u vast. Mama, hij is helemaal niet zo erg. En juist voor dit peterkind heb ik een Scandinavische naam uitgezocht... ...en nog wel in het hete zand van Egypte. Is het leven niet krankzeg? Nee, ben nou dat. Verstel, u hebt toch al gehoord dat haar meisje te verwachting is? Ik verheug mij met u, Sire. Mm. Meneer Val... De kaart van de Scandinavische landen. Ach, kom u toch naast me zitten bijna dat. Hmm. Zweden. Zweden stort zich niet aan het continentale stelsel. In Göteborg worden Engelse goederen ontscheept. U zult in Zweden opruiming moeten houden. En als het nodig is, Engeland de oorlog verklaren. Zweden zal het continentale stelsel compleet maken. Wij kunnen ons op u verlaten, denk ik. Ik zal natuurlijk de belangen van Zweden met alle mij ten dienste te staande middelen dienen. En de belangen van Frankrijk? Ik hoop niet alleen Zweden, maar ook mijn voormalig vaderland te dienen. Met deze ondertekening houden u uw vrouw en uw zoon op Frans onderdaan te zijn. Moet ik tekenen? Ja, majesteit. Met deze handtekening pensioneer ik u ook als maatschappelijk bij dat? Moet ik werkelijk tekenen? Ja. Ik wens dat u met mij hun de Koninklijke Hoogheden, de kroonprins en de kroonprinses van Zweden, geluk wenst. En mijn peterkind. Ik ben de hertog van Söderland. En mijn peterkind de hertog van Söderland. Nu zijn wij geen Fransen meer. in het Koninklijk Paleis te Stockholm... tijdens de eindeloze winter van 1811. Jean-Baptiste is op 30 september naar Zweden vertrokken. Ik zou met Oscar zo spoedig mogelijk volgen... maar ik moest eerst wachten tot mijn nieuwe hoftoiletten van Leroy Roi gereed waren. De Zweedse heren in Parijs echter drongen op een spoedige afreis aan. later heb ik pas begrepen waarom. Maar op 3 november vertrokken we dan toch in drie reiskoetsen uit Parijs. Ik zat in de eerste, met overste Villat de Franse adjudant van Jean-Baptiste, een lijfarts en mijn gezelschapsdame madame Laflotte. In het tweede zaten Oscar, graaf Brahe en Marie. En in de derde was onze bagage. Madame Laflotte stond in vuur en vlam voor de reis omdat ze verliefd is op Brahe. Zes weken heeft de reis geduurd. Maar toen waren we dan toch zover dat wij op het punt stonden over te steken van Denemarken naar Zweden. Juist toen wij het schip wilden betreden, kwam onze jonge cavalerieofficier achterop die een groot pakket droeg. Heigend liep hij mij met het grote pak achterna. Graaf Brahe nam het in ontvangst. En de officier zei. Met de complimenten van Zijne Majesteit Keizer Napoleon. Hebt u. Hebt u geen brief van Zijne Majesteit? Nee, Koninklijke Hoogheid. Slechts een mondelingen goed. Toen de keizer hoorde dat Uwe Hoogheid vertrokken was, mompelde hij. Verschrikkelijk jaargetijde om naar Zweden te reizen. Toen viel zijn blik toevallig op mij... en ik kreeg het bevel uw hoogheid na te reizen en dit geschenk te brengen. De keizer zei... Haast u zich. Haar hoogheid zal het dringend nodig hebben. Dank u. Zijn majesteit, de keizer. En... En groet Parijs. Hoogheid. Excuseert u mij. Wij moeten aan boord... In de kajuit pakten wij het geschenk van de keizer uit. Een bontjas. Een bontjas. Een bontjas, Marie. Marie, weet je wat dit is? Dit is een jas van sabelbont. Een van de drie beroemdste jassen die de keizer van het Zuid van Rusland gekregen heeft. Eén gaf hij aan. Josephine Marie, de tweede aan Paulette. En het derde. Ik herinner mij een nacht in Marseille dat je een oude generaalsjas om je schouders kreeg, Desiree, omdat je het koud had. En ik herinner me een avond in Parijs, Marie, dat ik ook een oude generaalsjas om mijn schouders kreeg, omdat ik koud en nat en alleen was. En nu schenkt de keizer van Frankrijk je een jas van sabelbond, Napoleon's jas in die onweersnacht, de jas van Jean-Baptiste in een regennacht in Parijs. De verwarming me beter. dan deze jas van sabel. Het waardebeeldje varrelen van een. dappere jonge republiek. Wat is dat, Marie? Madame Laflotte is zeeziek, maar ze wil niet dat ik haar help. Zeker het bewijs dat ze verliefd op hem is, Marie. Dat is ook het werk van mijn lijfarts. Waar is hij? Hij is naar dek gegaan om te waken. Hascard! Hé, hij meer hoegeen. Pardon, hij vomiert. Wat is dat in het Zweeds? Voor meer is in het Zweedse kruk of. Een braak. eh, graaf Braai. Wilt u zo vriendelijk zijn madame Laflotte mee naar het dek te nemen? Maar, maar ik mijn rug oké. Eh. Ze zal in de frisse lucht wel opknappen. Mama, de Zweedse heren hebben mij verteld dat ze graaf Braai een Zweden admiraal Braai noemen. Maar waarom als kaar? Graaf Brahe is toch cavalerist? Ze noemen hem admiraal de Laflotte. Aan de reis van Helsingborg naar Stockholm scheen geen einde te komen. Het sneeuwde. Het sneeuwde voortdurend... en de temperatuur daalde tot min 24 graden. Ik heb twee Zweedse hofdames gekregen. Grafin Levenhaupt, die niet zo heel jong meer is... en verzot om te horen wat er de laatste twintig jaar in Parijs... aan romans verschenen is. En soms ook laat ik Mademoiselle Koskul in mijn wagen reizen. Ze is van mijn leeftijd. Lang en breed, zoals de meeste Zweden... met gezonde rode wangen, een onmogelijk kapsel... ...en sterke gezonde tanden. Ik kan haar niet uitstaan. Ze bekijkt me altijd... ...alsof ik een soort fabeldier ben. Het is koud in het rijtuig. Maar dat was ook als kool. Zeker, Hoogheid? Het is vrij koud. Is dit wat men in Zweden... ...een normale winter noemt? Zeker, Hoogheid. Ik heb al strengere winters meegemaakt. Hoe lang duurt de winter bij u... Tot april, Hoogheid. April. In april bloeit in Marseille... die Mimosa. Mag ik op de bok zitten, mama? Dan kan ik stokken beter zien? Nee, Oscar. Het is geen weer om op de bok te zitten. Bovendien valt er niets meer te zien. Het is helemaal donker. Ja, ik wil de ruchjes zien. Ja, die zie je toch niet door de sneeuwjacht. Wat is er, mademoiselle Koskul? Waarom stoppen we? Hey, oh, multim, hey, kom U hebt geluisterd naar het negende deel van Desirée. Een hoorspel in 16 delen geschreven door Anne-Marie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt. Desiré, Barbara Hofman. Bernadotte, Hans Karsenbaar. Marie, Fécia Rhone. Oscar, Olaf Wijnans, Murner Joop Wittermans. Graaf van Essen... Joop van der Donk. Graaf Brahe, Kees Broos. Napoleon, Hans Veerman. Een officier, Pieter Groenier. Mademoiselle Coscule, Maria Lindes. Technische realisatie, Beer Gertenbach en Leon Dubois. Regie, Hero Muller.